Hello, hello, hello Ik in the house. Hello, everybody. Hello, hello, hello, hello. dat we hier mogen spelen. En dan uh, moeten we afsluiten met een uh, dikke, dikke hello. dat waren ze. We Cook With Fire. Een beetje zo de, de huisband van CFM, wat, wat dat al gaat worden. Tenminste bij ons dan, bij Marcus en bij mij dan. Uh, dit is een opname die dateerde van 2010, ten tijde van het WK-voetbal. Het was ook heel erg leuk dat die jongens toen op een gegeven moment gewoon binnen kwamen zetten. En uh, ja, het was ook gelijk meteen... Uh, herrie in de tent. Want onze buren waren er niet zo erg uh, gecharmeerd van. En dan denk ik van, wees blij dat Ethereal bijvoorbeeld niet geweest is. Want ik denk dat, dat je dan, dat de hele straten wel van mee kunnen genieten. Jij weet wie Ethereal is natuurlijk. Ja, noem je ook een band, ja. ja stond, stond op de Zwarte Cross. Ja, uh, ik heb het gehoord. Ja, ja, ja dus uh, trouwens een heel leuk verhaal vind ik dat. Uh, van de jongens die hebben toen uh, meegedaan aan uh, de Rob akda vinden ze. Staan ze op een bevrijdingspop, gaan ze op een gegeven moment uh, meedoen aan de grote prijs en uh, hebben er helemaal geen uh, beeld bij nou, we komen wel zover ver. En de ze die ook nog eens een keer. Ja, dan denk ik van, hoe krijg je het voor elkaar Maar goed. Uh, jij hebt er ook iets mee met de grote prijs? Want je hebt vorig jaar in het pakhuis Wilhelmina gestaan. Klopt. Ja, ja, daar was je bij. Daar was ik bij. Ja, en uh, toen was ik al uh, erg geshowmeerd van jouw muziek. Ja. Dus uh, vandaar uh, dat het uh, dat is eigenlijk al zo gewoon gebleven, eerlijk gezegd. Nou ja, hartstikke leuk. Dus ja, uh, vooral de cello, de de cello die jij uh, erbij had ja, staan, ja, die is dat vond ik nu geweldig. Niet, maar, uh, ja, uh, je had een uh, je had een band uh, bij je toen, ja, en en ja, dat dat stond me nog wel bij. Maar, die, maar dat nummer met die met die cello daar had je mij uh, mee om uh het -huh. maar zo te zeggen. Dus ja, uh, het is alleen uh, niet, uh, niet uh, wat geworden wat het had moeten zijn denk ik, uh. of uh, met de band of ja, met, nee, uh, met, met, met, met jou in de grote place. oh nee, dat is uh, nee, ik ik denk dat ik want ik was met band inderdaad en uh, later Hoorde ik en dacht ik ook van ik had een, een singer-songwriter, ik had het in me eentje moeten doen. doen ja. Dan, uh, maar goed, je weet het nooit met dat soort prijzen Wat, nee. uh, wat eruit uitkomt. Ja. Nee. nee, maar met een band klinkt dat natuurlijk wel wat voller Ja, en ik vind het ook leuker om te spelen met band Omdat ja. je hebt gewoon meer interactie op het podium En je hebt het, het geluid is voller Je kan mm. meer kanten op En het is gezelliger en, uh, ja, ja. Ik, speel, ik, ja, ik speel liever met band dan. Uh, ja. Maar in mijn eentje spelen vind ik ook leuk hoor. Niet, ja? Uh, niet, uh, niet nou ja, ja, dat merken we dus nu ook ook? Je, je, komt, je, komt, je, komt, je komt uit Zwolle Klopt, ja, ja, uh, ja. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, heb je nog steeds iets met de, de stad Zwolle? Nou, mijn ouders wonen er nog. Oh. En uh, we hebben vorige week, vorig weekend... hebben we een soort mini-tour gedaan in ja, Zwolle. Wat een gelezen, ja. En, uh, want we hadden een festival waar we, speelden, waar we twee keer konden spelen. En toen hebben we die avond nog uh, in, een, op een, in een podium gespeeld. En de dag daarna hebben we twee tuinconcerten gedaan. zeg maar ja. openluchtconcerten. Ja. Dus ja, we hadden twee, in twee dagen vijf optredens in Zwolle. Ja. Met de band. Dus uh, ja, in die zin... Uh, als ik, uh, ik ben, mijn ouders wonen natuurlijk nog. En uh, als ik kan spelen... Dan, uh, dan speel ik er graag. Oké. Okay, uh, maar er is nog, nog iets wat mij eigenlijk... Uh... Ja, min of meer triggert eerlijk gezegd. Mm -hmm. uh, is het zo dat je door, te, door speelt in het hele land? En je hebt natuurlijk je roots in Zwolle ligt. Ja, klopt. Maar in Amsterdam uh, ben jij ook al ja. uh, bezig. Huiskamerconcerten doen. Ja. Dat heb ik, je, heb ik je onder andere ook uh, zien doen of gelezen. Uh, dat je dat uh, deed met uh, Kees Mayfield. Klopt, ja. ja. ja, ja, ja Wat ik vindt ik... Kees eigenlijk van jouw uh, muziek? Ik heb geen Die idee. idee. Nee? Nee. Is, het, is het toch dan toch een beetje weer... Uh, we zijn erg bezig met onszelf? Nou, meer met spelen. Niet zozeer ja. met... natuurlijk uh, uh, geef je elkaar wel complimenten over nieuwe ja. liedjes of, uh, of uh, een, een uitvoering van een liedje. Ja. Maar ja, ik ben, in, ik ben er zelf niet zo mee bezig wat, wat, wat andere dan, de andere singer-songwriters singer van mijn muziek ja, vinden. Ja, dat, dat, dat, en, ja, uh, maakt ook niet zo veel uit. Hè? Nee, want ik doe het ook omdat ik het zelf leuk vind. En ja. ik weet dat er, dat er heel veel mensen zijn die het ook leuk vinden. Ja, oké, okay, maar goed. Maar, maar om verder, verder te komen, denk ik wel eens, van ja, dit zijn hè, Gerard Heusingveld mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè, is ook een bekende van jou. Ja, ja. ja, dat, dat, zijn, dat, dat, ja dat, dat zijn jongens die alweer wat ja. verder zijn. Ja. Nou ja, we spelen veel samen. En Gerard die nodigt me, even een paar keer, of die nodigt me vrij of vaak uit om met hem te spelen. Ja. En uh, twee weken of drie weken terug nog in Alkmaar. Dat ik ja. met hem gespeeld heb. en ja. Uh, ja, je nodigt elkaar gewoon steeds maar weer uit. En uh, ja. ja, met, met Gerhard kan ik het heel goed vinden. En ja. met Kees. En nou ja, noem ze maar op. Ja. Je komt ze gewoon telkens weer tegen. Ja, het is net het, het, het wat dat er gaat. Net de autosportwereld is net een dorp. Als je aan ja. de ene kant verkouden uh, bent. Heb je aan de andere kant een griep uh, gekregen. Ja, uh, klopt. is dat Is dat zo? <laughs> oh, ja, dat is wel leuk. Maar uh, ik, heb, ik bedoel ermee. Maar jullie ondersteunen elkaar wel. Ja. Door te zeggen ja, van, uh, van nou... Uh, letten ze dus ook even op wat zij doet ja. of wat hij doet? Ja, we tippen, we tippen elkaar wel vaak. Ja. En, uh, en het, wat nu aan de hand is, want je hebt in Amsterdam het Amsterdam Songwriters Guild. Ja, klopt. Ja. En uh, de laatste maand is er een, uh, iets ontstaan dat iedereen elkaars liedjes uh, covert. Ja. Wat uh, hartstikke leuk is. Dus alle sing-songwriters die een beetje in, de, in die groep zitten, die spelen dus liedjes voor elkaar. Ja. En die nemen ze op en die zetten ze dan op, uh, op Facebook en op internet. En, uh, leuk. Ja, dat is hartstikke leuk. Want, ja. ja, iedereen speelt elkaars liedjes nu. En in die zin ondersteunen we elkaar ook weer. Ja, werkt dat dan ook? Hè? De sociale media in, in dat opzicht? Want dat er ook misschien namen uh, mensen in, uh, ja, ik denk dan toch weer, als je inderdaad verder wil komen, dat er misschien uh, met een scheef oog over je uh, schouders wordt heengekeken door mensen uit de muziekwereld zelf, die uh, wat in de melk uh, te brokkelen hebben. Ja, zo ja ik denk, ze houden het allemaal wel in de gaten op, ja? het, uh, op het internet. Ja, ja, dat weet ik zeker. Ja. Nou, want, dat, want dat zou natuurlijk wel het, uh, het, het, het, het, het mooiste zijn, denk Ik denk uh, Ja, Iedereen, of de meeste dromen er natuurlijk van dat ze daar op een podium staan en ja. dat de muziek gewoon uh, min of meer gelezen en gehoord wordt ja. wat dat er gaat. Zeker ja. ja. ja. Uh, goed, uh, dat, dat is even over, over jou, want uh, ja, nou, dat hadden we al, hè. Steve Savage bijvoorbeeld, uh, die, uh, die uit Amerika soms overkomt uh, waaien. Klopt, ja. ja. ja. Wat, ja daar zei je de vorige keer over, van elke keer als die man er is, mag ik meespelen? Ja, nou, het was toen toevallig dat hij een paar keer, uh, twee keer in, in een jaar in Nederland was geweest en ja. dat hij uh, een berichtje stuurde van hé, hey, uh, uh, ik speel daar en daar doe je mee, kom je langs en, ja. dus, en doe je een liedje mee. Ja. dus hij is nu al aan en hij woont in Nashville, dus ja. hij is nu al tijdje niet meer geweest. Ja. Maar er zijn inderdaad uh, ja, gewoon, er zijn ook inderdaad een groep van internationale uh, singer vaak uit Amerika. Ja. En die komen dan in Nederland en die vragen dan inderdaad aan Nederlandse singer die ze dan kennen en uh, waar ze enthousiast over zijn, van uh, kom je meedoen of ja. kom, je, uh, kom je een liedje meespelen. Is het hard werken? de muziek ja ja, ja zeker ja. ja maar ik vind het ook heel leuk hoor maar het ja. is wel uh, ja je hebt gewoon wat je zegt je hebt een droom en je, en je wilt dat je wilt gewoon dat dat gebeurt ja. wat je in je hoofd hebt en uh, de enige oplossing daarvoor is gewoon je uh, nou ja je, je helemaal rot werken elke dag maar uiteindelijk ja je komt gewoon op heel veel plekken en ik geniet er gewoon helemaal van elke dag en, moet je eigenlijk elke dag gewoon doen elke dag muziek maken en elke dag wel, ja, ja ja ook elke dag genieten ja. en uh, ja ik, ik, ik ben een overtuiging dat je gewoon doet wat je leuk vindt en je werkt daar ja, en dan, dan kom je nou ook wel. Dat is mijn, uh, mijn motto. Oké, okay. een <lacht> heel leuke motto van jou in ieder geval. Ja. We gaan uh, zo dadelijk als uh, Suus de Groot met Soo the Night, uh, eigenlijk is het uh, Soo the Night, uh, als die gespeeld heeft, dan uh, gaan we weer even een uh, leuk liedje van jou uh, weer beluisteren uh, ja. hier uh, bij ons in de studio. Nou, leuk. Goed, uh, dankjewel voor zover. We gaan uh, zoals gezegd even luisteren naar een opname die wij hier ook hebben gemaakt. Sue the night, stay close, heet het nummer. So never spread your love around When everything is for a while Commit yourself when love is found But stay close to yourself Don't Never let your head hang down When there's a way, there's a way out Commit yourself when love is found But stay close to yourself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 Uh, de Knight, beter bekend als Suze de Groot. Wat ik uh, weet is dat zij uh, eind augustus op het Havenfestival uh, speelt en uh, dan kunnen de mensen haar zien en beluisteren wat dat gaat en ze staat uiteindelijk ook nog in de halve finale van de grote prijs van Nederland. Uh, ze stond uh, in de kwartfinale uh, te spelen in Bitterzoet en uh, daar uh, was de jury kennelijk uh, wel van gecharmeerd en zo mag ze dus in de halve finale nog een keer... Uh, opkomen draven. En wellicht zit er natuurlijk nog meer in. Je weet het maar nooit. Maar als ik uh, dit soort opnames dan terug uh, hoor. Dan zou je bijna kunnen zeggen van. Nou het moet zomaar kunnen. We gaan uh, weer uh, live muziek luisteren. Twee nummers achter elkaar. En als uh, Ghana dan uitgespeeld is. Draaien we nog één uh, nummer. En dan gaan we Nick Schuid van de Cosmic Carnaval even bellen. Over hoe het toch staat met het album van de Cosmo Carnaval. Goed. Tijd voor het eerste nummer wat uh, Ghana gaat spelen. Dat nummer dat heet Syrup and Rain. Zijn we er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ghana is er klaar voor. Laat maar horen. Dat is het nummer Syrup and Rain. En we gaan natuurlijk verder meteen met de volgende. En dat uh, is Invisible Light. Vind ik trouwens een hele mooie titel. Ik uh, hoor straks wel waar het over gaat. Uh, laten we eerst maar even naar dat nummer gaan luisteren. Uh, hier is Ghana allemaal met Invisible Light. Dat was, dat was Ganna eventjes voor, zo, voor dit moment. Uh, nu wordt het een uh, heel interessant uh, verhaal. Want ik uh, moet even iemand uh, live uh, de uitzending in uh, gaan trekken. En dat uh, moet ik dan even doen met een telefoonnummer. Uh, dat gaan we nu even doen. En dan gaan we even kijken of we live meteen de uitzending in uh, kunnen trekken. Dat, uh, dat lijkt me heel erg uh, gezellig. Het uh, is een sportliefhebber, dat, dat, dat sowieso. En dan, uh, ja, het is oh, even niet. Hallo Nick met uh, Jaap Koper van Ziekenfonds Antwoord, gelijk live in de uitzending. Goedemiddag. <laughs> ja, het, het moest eventjes zo, omdat we hier een uh, live uh, sessie hebben vandaag. Ik had het je uh, geloof ik vorige week ook verteld. Ja, ja, ja, ik had het gezien inderdaad. Ja, nou je, had... oh, je hebt het gezien. Um, goed, je bent uh, um, samen met je uh, vrienden van de Cosmo Carnival op dit moment bezig om uh, wat uh, centjes bij elkaar uh, te, uh, ja, te krijgen. Sense. Om gelijk meteen met de deur in huis uh, te vallen. Want uh, jullie uh, hebben centjes nodig voor het album. Ja, we zijn uh, de eerste band samen met Jam volgens mij, uh, die uh, in Nederland aan het crowdfunding zijn geslagen. Ja. Geheel uh, volgens de wens van het kabinet. Uh, ja. ja, leuk kabinet hè? Ja, op de Amerikaanse he? manier. Ja. Nou ja, ja, je moet het, uh, ja, het, het, het, je hebt sowieso weinig middelen natuurlijk. Je bent heel erg afhankelijk van, van heel veel instanties en partijen en, mm. en platenmaatschappijen tegenwoordig. Yeah. En, uh, ja. En ja, het is alles wat onder druk, ook bij de platenmaatschappijen zelf en... Um, ja, wij hebben de keuze gemaakt om het uiteindelijk zelf te doen, want uh, ja, ja je, je moet je moet blijven wachten anders en uh, en het gaat toch niet op het moment dat jij het wil en uh, nou ja, wij waren klaar, de nummers waren al klaar en uh, we wilden gewoon ons debuutalbum wordt ook een beetje een afsluiting van van een periode zeg maar. Ja. Er worden steeds nieuwe nummers geschreven en, en sommige van onze nummers die, verdienen het gewoon om, uh, om de plaat te halen ja. en uit te worden gebracht op een goede manier. En uh, nou, gelukkig hebben we dat nu kunnen doen. Ja. Alleen uh, ja, de financiering daarvan, die, ja. Uh, ja, we hebben we een beetje gegokt. We hebben het gewoon gedaan en, uh, en ja, daarna liepen we een beetje tegen, tegen, ja, tegen de muur aan eigenlijk. Ja. Van Hoe wordt het nu allemaal uh, nog betaald? En, uh, ja. en, nou, ja, we, wilden, we wilden dat risico wel nemen, want anders zou het nog veel en veel, veel, veel langer gaan duren. Ja. Dus, uh, nou, hebben wij uh, de, de site voor de kunst benaderd en die vonden we het een goed idee. En, uh... Ja, die wilden ons wel helpen daarbij En die hebben het project online gedaan. Ja, want wat ik wel vind, het getuigde, nou ja, Rotterdammers, daar komen jullie ook vandaan. Jullie laten je eigenlijk ook niet weerhouden van, van bijna niks, zou ik bijna zeggen. Nee, niet... En dat is een beetje ook de Rotterdamse mentaliteit. We doen en we kijken wel waar we uitkomen. Ja, dat, ja, dat vind ik wel. Jullie zijn jullie zijn al al weer een tijdje bezig in het begin van dit jaar uh, bezig met, een, uh, met, die, uh, ja, met de grote prijs van uh, Nederland Theater Tour ja. waar, waar je bezig. En toen verklapt hij mij al van, uh, nou, er zijn een aantal nummers die op de EP staan, die gaan op het album totaal anders klinken. Absoluut. Yeah. Ja, ja, we hebben gewoon wat nummers laten, laten zinken of verder. En een beetje erover nagedacht. En ja, wat is nou het ultieme arrangement, zeg maar. Mm -hmm. Want heel veel van die liedjes kan je natuurlijk met een ander arrangement spelen. Ja. Yeah. En toen, uh, ja, toen is er toch wel wat anders uh, uit, uitgerold. In yeah. het geval van bijvoorbeeld Stop It zal het heel verrassend zijn. Ja. Yeah. En uh, nou, Funny Man zal wel uh, een beetje in dezelfde trend zijn. alleen Maar een stuk sneller en een stuk feest, feestender. En een yeah. uh, echte, echte knal knallerder, uh, denk ik. Yeah. Dus uh, ja, en Is Drone komt ook terug eigenlijk, en Shadow ook, en uh, ja. alles was gewoon in de oefenruimte opgenomen en dat vonden we gewoon een zonde. We zijn nu in uh, een echt mooie studio uit de jaren zestig ingedoken, de, uh, voormalige Dureco Studios dus dat heet nu E-Sound tegenwoordig. Ja. En daar hebben we het gewoon live opgenomen, nou ja, dat hoor je gewoon en uh, ja, dat is totaal wat anders dan we twee jaar geleden hebben gedaan uh, in onze oefenruimte. Ja, in jullie eigen hoeverruimte, want daar, hè, dat, dat is de, de ruimte, of, of het EP, hè waar jullie... Ja, ja, ja, ja. ja. ja maar dan, dat, dat hoor je gewoon, dat, dat je dat gewoon uh, dat het niet, niet live is opgenomen en dat dat niet... Uh, ja. ja, dat mist toch een bepaald gevoel of zoiets en uh, alles ja. is met één microfoontje. Het had wel een charme hoor, we zijn, ja. er, we zijn er wel trots op dat we dat gewoon zelf hebben gedaan. En we ja. moesten toen ergens beginnen. Ja. Toen hadden we ook geen geld. <laughs> Ja, en, uh, maar, dit keer is het gewoon, uh, samen met Marcel, onze manager, we uh, ja. hebben we echt uh, iets moois van gemaakt. We hebben het heel snel gedaan eigenlijk, in, in vijf dagen de basis. Ja. En nog eens uh, twee weken of tien dagen voor de, voor de zang en de solo's en de dubs. Ja. En uh, nou ja, het staat er allemaal op. En uh, nou, af en toe uh, is het misschien niet helemaal strak Of weet je wel. Dat ja. je, gewoon, je hoort gewoon de levendigheid. Het is gewoon heel spontaan. En uh, ja. die foutjes die mogen erin zitten. En, uh, Spontaniteit is denk ik ook een beetje de kracht uh, ja, voor ja, de muziek, ja. toch? dat wilden we gewoon eruit laten komen inderdaad. Ja. En dat is gelukt. Ja, nou ja, goed. Uh, de mensen moeten overtuigd uh, worden van het idee. Uh, ja. Wat dat er gaat, uh, nou ja. Uh, je, je weet uh, dat wij uh, heel veel <laughs> dat uh, al, al deden. Zeg maar. Uh, maar goed. Uh, dan is het... De, nog even te, de, weer terug naar dat crowdfunden waar je, het, uh, waar je het net over had. Want dat is, is toch wel het uh, belangrijkste waar we het over, uh, over uh, moeten hebben. Uh, merk je al dat het uh, in je eigen omgeving, hè, dat, dat daar al een respons op uh, gekomen is? Dat er toch mensen zijn die zeggen van jongens, uh, wat jullie uh, doen uh, getuigd van zoveel lef, wij, ja, geven, ja, wij geven wel. Ja, zeker. We hebben, we hebben gewoon online geknald en we uh, hebben het eerst een paar dagen uh, ja, we zijn sowieso, sowieso Sowieso heel druk met, met alles wat er voor het album moet gebeuren. Want dat is het nadeel dat je het zelf doet natuurlijk. Je moet uh, ja, je hebt een fotoshoot organiseren. Mm -hmm. je moet, uh, we gaan naar New York toe eind van het jaar. We hebben artwork moet gemaakt worden, videoclip. Er moet een release party gepland worden. Je moet, er, er moet merchandise komen, uh, persberichten, uh, weet je wel. Je moet de map, uh, website bijhouden, dus... Uh, mm -hmm. Ja, je hebt, je hebt zoveel op je bordje. En uh, we hadden niet heel veel tijd ervoor om, om het heel erg te gaan uh, promoten de eerste paar dagen. Maar mm. toch zagen we al van, hé, hey, wat leuk. Mensen die we tijd niet gezien hebben of... Uh... Ja, die die toch uh, al, ja, al, wel, wel ooit gezien hebt of zoiets, die, die uh, doneren ons al, die hebben we het al gevonden, want toen hadden we het alleen op Facebook gezet eigenlijk. Mm -hmm. En nu beginnen we een beetje met de uh, met, uh, omgeving benaderen en vrienden en familie en, en fans inderdaad. Ja. En uh, ja, sowieso in het verleden zijn we heel slecht geweest met uh, mailinglist bijhouden en zo. Ja, nou ja, goed. Want, uh, dat, is nou, dat is nou juist heel erg uh, handig hierbij en heel belangrijk. Ja maar ja, dat, daar gaan we nu ook mee beginnen. En, uh, we hebben alle vertrouwen in dat het goed komt, want je kan gewoon alvast de plaats reserveren en, en zorgen dat je hem als eerste hebt. Ja. En je kan erbij zijn bij de CD release party en je kan een huiskamerconcert uh, boeken bij ons. En uh, ja, je krijgt er gewoon ook voor terug. En, uh, het is gewoon heel tof dat je zelf kan bijdragen aan het, uh, bij de totstandkoming van het album. Ja, het, het creëert ook een soort betrokkenheid hè, van mensen denk ik. Precies, ja nee, precies, je, ja. Bent gewoon, uh, je doet het gewoon toch een beetje samen, we hebben dat gevoel ja. ook echt. En het is ook echt heel belangrijk, want uh, ja, als het niet lukt, dan, dan lukt het ook echt niet. En dan, dan zitten wij ook een beetje met, uh, met de gebakken peer eigenlijk. Ja. Maar zoals gezegd, uh, samen met z'n allen gaat het gewoon lukken. We hebben altijd... We hadden ook wel vertrouwen in, omdat we zoveel mensen al gehoord hebben... dat ze, dat ze in ons geloven en uh, ja. dat ze ons willen helpen waar, waar ze kunnen. Kon, kon, ja, als wij dan dit tegenover kunnen zetten, dan, uh, ja, dan is het denk ik heel tof om dat samen te doen. Ja. Het, het komt uh, ook uh, niet alleen uit Rotterdam, maar het komt ook uit alle hoeken van het land uit... waar jullie bijvoorbeeld uh, al gespeeld hebben ja, en uh, waar jullie al een indruk hebben achtergelaten? Ja, ja, ja zeker. Het gaan, uh, ja, allerlei mensen... Gaan, uh, ...die ons een warm hart toedragen. En uh, nou ja, we gaan deze week gaan we een beetje druk uh, op de ketel zetten... ...en dan uh, ja, zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken... ...en op de hoogte brengen van het project. En uh, ja, ik vind het sowieso een heel tof idee dat dat nu in Nederland ook uh, is... ...en het, uh, ik denk dat het heel goed werkt. Ja. Nou ja, goed, uh, laten we er in ieder geval het beste van hopen. We gaan er gewoon vanuit dat het, dat het album het levenslicht ziet. Sowieso, dat, ja, daar, daar ga ik gewoon vanuit. Zeker. En uh, dan is het uh, de vraag of er ook uh, belangstelling komt uh, vanuit uh, het land zelf. Ik ben daar zelf ook al van overtuigd dat dat uh, wel gaat gebeuren. Dus. Uh, ja, Daar gaan we ook helemaal over hopen inderdaad. Ja. Uh, hoe lang uh, duurt het nog voordat we dan uh, echt weten voordat het uh, album van de uh, Cosmo Carnival het le levenslicht gaat zien? Het kan mij niet snel genoeg gaan eigenlijk. We zitten nu in het uh, niksen en, uh, ja. en wat ik al zei, sommige nummers die zijn gewoon, zijn voor ons gevoel al klassiekers. Ja. En uh, we hebben al een heel album klaar eigenlijk om, om hierna te gaan uh, opnemen. En dat is dan weer, een, daar gaan we net een uh, ander straatje in. En uh, ja, daar wil je ook niet mee wachten. Je wil gewoon door. Dus ik wil gewoon dat, uh, dat het, op het album zo snel mogelijk uh, is. En, uh, ja, we hopen dat we een goede deal kunnen sluiten straks met, uh, met, met iemand. En dat het uh, dan zo snel mogelijk kan worden uitgebracht. Maar uh, ja. Het moet allemaal gepland worden tegenwoordig. En, uh, ik, ik hoor het al. Jullie bruisen in ieder geval van de energie. En daar ja, gaat het. Ik kan om? niet wachten. Ja, wachten. Daar da, da gaat, da gaat het in de hoofdzaak om. Ik ja. dank je wel voor, voor je bijdrage in de uitzending. Ja, graag gedaan. En uh, uiteindelijk zijn we ook razend nieuwsgierig hoe het eindproduct gaat klinken. Want dan willen we dat ook hier bij ons in Zandvoort ook de eten in inslingeren. Het is oh, een van de weinige eters die wel werkt, uh, Nick. Ja, inderdaad, <laughs> vandaag nog inderdaad. Ja, goed. Uh, we, gaan, uh, we gaan het horen. Dankjewel voor zover. Graag gedaan. Oké. Okay. Okay. waren ze. De heren van Ravolva. En ik had een heel ander nummer in uh, gedachten The For Better. Dat is een akoestisch nummer wat ze toen uh, ook in Patronaat hebben gespeeld. Uh, ten tijde van uh, de release van uh, dit album. In 2010 zag uh, dit album het levenslicht. En toen hebben ze dus uh, een flink deel van dat album ook gespeeld. Uh, en er ik ook uh, dat, uh, dat een aantal van, die, uh, van deze jongens uh, toevallig met, uh, met een uh, stiekem oor ook via de pc zitten te luisteren. Dus uh, wat dat er gaat uh, is het uh, is het fijn. Maar ze doen ook heel veel zelf om toch maar de muziek aan de band te brengen. En dat komt dan meteen waar we het dan even over gaan hebben. De crowdfunding. Net van Nick Schuit van de Cosmic Carnaval gehoord. Hoe sta jij daar tegenover om dat, om dat te doen? Om het te doen? Ik vind het een geweldig idee. En ja? ik, zat net mee te, ik, ik ken het al, maar ik zat net mee te luisteren. Zijn het, ja. Nu zijn er meer beentjes en meer uh, projecten die dit doen. Ja, ik vind ja. het hartstikke goed. Zeker in deze uh, uh, in deze tijd Want je, je neemt daarmee het, het heft in eigen handen En je hoeft dan niet te wachten Op een plaatsmaatschappij die langskomt En uh, ja of nee zegt Maar mm. je gaat dan zelf actief achter de centen aan ja. Dat kan ik alleen maar uh, Toejuichen in ja. die uh, zin um, is, het dan, is het dan ook zo van, uh, Het lijkt wel of een muzikant ook steeds meer Een ondernemer moet zijn uh, Ja om... maar dat is ook zo Als ik nu kijk Naar de muzikanten die nu in Nederland het goed doen Dat zijn ook allemaal go goede ondernemers zijn, er zijn maar weinig muzikanten die dat niet die dat die, die daar geen zin in hebben en die toch uh, nou ja aan de top staan om het zo te zeggen. Ja. Ik denk dat het gewoon voor elk net als het voor in elk beroep dat je dat wel een beetje nodig hebt. Ja. Ja. Nou doe jij al uh, samen met vrouwen uh, van S? Uh, doe jij af en toe? Kom, kom jij nog wel eens? <lacht> uh, uh, uh, wat, uh, wat dingetjes uh, geef je dan? Hè? Zingen, songwriters, uh, keuze. Hoort ja. dat ook bij een soort uh, ondernemerschap van muzikanten bestaan? Ja, nee? ook wel. Want je, ja. ik heb er, ik heb ervoor gekozen dat ik alleen van mijn van mijn muziek wil leven mm. en nog geen andere baantjes erbij wil doen. Mm. Nou ja, en dan heb je het gewoon nodig om uh, veel, ding, veel dingen aan te pakken en veel ja. dingen te doen. Want anders, ja, anders, ja, je, ja, je moet toch je huur betalen en zo, weet je wel. Ja, de de schoorsteen uh, moet roken. De schoorsteen moet roken. Ja. Dus, uh, ja. En dan heb ik geen schoorsteen, maar de verwarming. Ja, ja, ja. Je we hebt ook aantallen. geld nodig. Ja. Dus ja, je, je, je, je pakt gewoon allemaal. Zeker als je, zoals ik de, de, de erin bent gestapt met ik wil alleen muziek maken en geen, uh, geen beach stappen. Ja. Dan, uh, dan moet je gewoon alles aanpakken wat, wat, leuk, wat je leuk vindt en. Wat, uh, waar je, wat iets oplevert ja. Ja. Uh, nou ja, uh, Maakt dat je soms ook wel ja, Klinkt zwaar klinkt bladen Maar maakt dat je bang dat, uh, Hoe het hier nu in Nederland gaat ja, ja, maakt me ook wel bang. Ja. Ja. Maar ook wel weer... Er uh, zit ook uitdaging in. Dan. Ja, ja. Dit in de, dat voel ik ook wel. Van, ja. uh, ik, ik, worden. Ik zal ik ze even laten zien wat, ja. uh, hoe ver we komen. Uh, Wordt daar bij het conservatorium, want dat heb jij ook gedaan. Ja. Uh, dat conservatorium besteedt daar dus nu ook aandacht aan van het steeds maar terug uh, subsidiekranen en noem maar op. En uh, hoe je daar als muzikant uh, uh, misschien een... In, in, in, Middel heb om te kunnen overleven. Ja, Wat dat je ook nou, ik, aangereikt? Ik durf het nu niet zozeer te zeggen, omdat ik, uh, ja, je bent er al, af, hè? ik al af ben. Ik weet niet hoe ze daar nu op, uh, op ingaan, zeg maar, op, op de bezuinigingen. Mm. Mm. Maar ja, ik, het ondernemerschap werd wel aangemoedigd, inderdaad. En uh, er werd wel gezegd: als je er echt wil komen, dan moet je gewoon hard werken. Oké. Okay. Punt, uh, uitroepteken. Ja, punt uitroepteken. Goed, dank je voor zover. We gaan nog even zo direct een uh, nummer van je horen. We, je, hebt, je hebt er nog één uh, klaarstaan. Ja, nog een nieuw liedje. En uh, welke mag dat uh, zijn? Dat liedje heet Life is Looking for You. Life is Looking for You. Ik schrijf hem al gelijk op, want dan heb ik dat alvast uh, staan. Uh, dat horen we zo. Maar we gaan eerst even naar Lucas Hamming luisteren. En dat is een nummer dat heet Destroy the... Puntje, puntje, puntje, ben het even kwijt. On a cold winter morning, down the bottom of the tree, memories to be found next to broken branches and leaves. Every piece another story, every leaf another heart. Open arms to embrace To make If you try to To destroy a void Is the hardest thing to do A soul, my arms and I Het was hem. Destroy the void van uh, Lucas Hammer Ik weet uh, uiteindelijk dat het uh, zover is. Nou, we zetten de schuif uh, nog even één keer open voor Ghana met het laatste nummer. En dan moet ik eventjes weer spieken op mijn uh, briefje. Dat, uh, dat nummer dat heet Life is Looking for You. Dat zeg ik helemaal goed. Uh, ja. kom, je, kom je daar nu mee aan? Geld nu zeker voor mij, maar goed. Nou, het valt wel weer mee. Zo, zo erg zie ik het leven nou ook weer niet. Laten we luisteren. Hier is het laatste liedje van uh, Ghana. Looking life for you. Life is looking, life is looking for you. Sorry. Oké. Okay. What you, what you What you're gonna do now that she tell you she was gone? What you're gonna do now she's away? What you're gonna tell them what you say? What you're gonna do now? Yes. Dat was hem uh, Dan vragen we Ganna of ze even aan, naar de andere Microfoon wil lopen want uh, dan zetten we Deze even weer fijn uit uh, Dat was uh, het laatste nummer Life is looking for you Ik zeg het nu geloof ik uh, goed he? Helemaal goed ja, uh, uh, Waar ging het ook weer even over gauw uh, Lidje gaat erover dat, uh, uh, dat Dat het leven Veel meer in petto heeft dan, uh, dan Dat je denkt als je heel verdrietig bent En uh, nou ja, dat je Daar val... ben ik inmiddels wel achter. Het leven moet genieten. Ja, dankjewel. <laughs> nou, het is echt. Nou, dat meen ik echt. Uh, ik bedoel, ik uh, ben nu twee weken over uh, dit uh, verhaal een beetje heen. Ik heb het je op de heenweg al verteld, zeg maar. Ja. Hè? Dat je, ja. En uh, dit, uh, dit is een nummer. En dan uh, had ik van de week zag ik nog ergens een uh, filmpje van iemand anders uh, voorbij komen. En dan denk ik, ja. Leven zo roept eigenlijk helemaal niet. Het, nee, uh, het, nee, uh, je kan gewoon, uh, gewoon verder uh, kijken dan, uh, dan dit. En ik, dit vind ik echt een heel leuk liedje. Dank je. En uh, als het aan mij ligt, uh, gaan we dat uh, nog vaker uh, draaien. Omdat ja, er, is er zoveel positiviteit <laughs> hier zit. En dat, ik, ik ben een, wat, wat dat er gaat, ben ik van een heel negatief en uh, gedeprimeerd mens op, uh, opgeklommen naar een, uh, eigenlijk naar een optimistisch en positief ingesteld mens. Dat is goed nieuws. Dus ja, nou dat was ik al een paar jaar al hoor. Dus uh, okay. Maar dit, uh, dit nummer spreekt mij aan en dat vind ik wel uh, heel erg prettig. Leuk. Dankjewel voor je komst. Geen dank. Jij bedankt dat ik weer mocht komen. Ja, en als er weer uh, nieuwe nummers zijn. Dan, uh, dan uh, mag je je vinger weer opsteken. <laughs> dat, dus dat, vinden we, dat vinden we altijd heel erg leuk. Uh, het laatste wat wij gaan draaien. Dat is uh, van een band uit uh, Volendam. Die jongens die doen zoveel moeite. Om een uh, muziek eigenlijk, uh, zeg maar op uh, ja, de zenders te krijgen. En dan zeg ik. dan ben je mij. En dan mag ik uh, dat uh, graag uh, voor jullie doen. En dat zal ik dan ook doen. Alles kaas. uit uitvallen dan met een nummer dat heet Politics. Wat mij betreft graag tot volgende week. Dag. Those are the ways of politics. Or the smile in this world so empty of morale, chivalry and justice. how could one even believe in this world that we're free where one's fall is another man's pleasure left at the king's falling. Never put your faith in secrecy. Samson blinded by love for Delilah. How can ever believe in this world so empty of wrong chivalry, and of justice? How can one ever believe in this world? En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Freddy van met het NOS Journaal.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 Zetten. Dat zei de persofficier in met het oog op morgen. Met zo'n procedure kan het gerechts of het OM dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Advocaat Dros noemt de gang van zaken merkwaardig, maar gaat wel in op het verzoek. En de zendmast in Lopik zal op zijn vroegst vanavond na 9 uur weer zijn hersteld. Tussen 8 en 9 wordt de zender getest. Dan moet blijken of alles het weer doet. In de mast worden nieuwe kabels aangelegd. Vrijdag raakte een kabel oververhit, waardoor er enige tijd brandwoede in de mast. Daardoor zijn er sinds die tijd ontvangstproblemen met radiozenders in Minder-Nederland. In die regio is Radio 1 nu te horen via een andere zendmast. Radio 1 blijft voorlopig ook nog uitzenden via de middengolffrequentie 747 AM. Het weer. Het aantal buien neemt vanmiddag toe. Plaatselijk kan er ook een klap onweer voorkomen. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot